Dagen daarna wisselvallig met kans op buien. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, één melding, de A12, Den Haag richting Utrecht... tussen Reelwijk en Nieuwebrug, daar staat drie kilometer file... door wegwerkzaamheden, jawel. En dat was de verkeersinformatie. Alleen vandaag en morgen nog, en alleen bij Carglass... gratis ruitenwessels van Bosch, bij een sterrenparatie of ruitvervanging. Maak nu een afspraak op 088-0406-406 of op carglass.nl.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma... van VPRO en NTR op Radio 1. Vanavond een gesprek met de vertrekkende en de nieuwe president... van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Een club van vooraanstaande wetenschappers... die op allerlei manieren de wetenschap onder de aandacht probeert te brengen. Hier aan tafel natuur- en wiskundige Robert Dijkgraaf... die per 1 juni vertrekt naar het Amerikaanse Institute... voor Advanced Study in Princeton. Welkom. En ook aan tafel moleculair bioloog en arts Hans Klevers, de opvolger. En hij is nu nog directeur van het Hubrecht Laboratorium in Utrecht. Nou, aan allebei dezelfde beginvraag, te beginnen met Robert. Waarom? Waarom wat? Waarom ga je, waarom ga je weg? Uh, nou ja, ten eerste denk ik dat uh, het zo is dat het presidentschap van de academie... doe je voor een eindig aantal jaar. Dus er komt altijd toch weer een, een volgende stap... En uh, voor mij is deze uitdaging, want dat is het toch echt wel in, uh, in Prinsen... heel erg bijzonder. Niet alleen is het een instituut waar ik al, al heel jong mijn hart aan verpacht had... want uh, zeker in mijn eigen discipline, theoretische natuurkunde... is het met name als Einstein en Oppenheimer uh, wel uh, uh, ongekend. En het is bijzonder omdat het een uh, positie is... waarbij ik uh, toch eigenlijk wel de dingen kan blijven doen die ik nu doe. Uh, iets meer eigen onderzoek, uh, toch ook wat besturen, maar niet te veel. En ik hoop ook een, een rol om in het publieke debat rondom wetenschap uh, ja, mijn stem te laten blijven horen. In Amerika, dus in, in de Amerikaanse wereld draait door dan misschien wel? <laughs> nou ja, ik, denk het, uh, ik zie het instituut meer zoals eigenlijk uh, heel veel onderzoeksinstituten als een plek uh, en een stem in de wereld. Het is bijzonder internationaal. Uh, meer dan de, de helft van de mensen komt uh, van buiten Amerika. Heel veel Europeanen trouwens. Ook weer vanaf het allereerste begin. Dus uh, ik zou zeggen van het is uh, ja, toch wel een klein beetje hetzelfde werk. Maar dan uh, inderdaad met nieuwe mensen in een nieuwe omgeving. En ook met uh, nieuwe middelen. Hans Klevers, waarom? Ja, daar heb ik wel een paar zinnen voor nodig, denk ik. Toen Robert zijn vertrek aankondigde... kregen wij als leden van de KNW allemaal een brief thuis... om kandidaten te nomineren als opvolger. <coughs> Sorry. En uh, eerlijk gezegd kwam dat met mijn eigen naam niet bij mij op. Maar wat later uh, werd ik uh, benaderd door een van de bestuursleden... om daar toch eens over na te denken. Het eerste wat ik dacht, ah, daar ben ik veel te jong voor en uh, over tien jaar... Wat weken later. En, en over, het, over, het, uh, ja, over deze plek nadenkend was het toch wel, bleek het me toch wel reus interessant. En ik heb nog een, een lang gesprek met Robert gevoerd daarover. Ik heb jou ooit overigens gevraagd, uh, ik weet niet of je dat herinnert in, in de avond van de wetenschap en maatschappij. Waarom ben jij zo jong ja. aan, aan, aan, aan, aan deze plek begonnen? Um, ja, het is, uiteindelijk is het de plek waar je wetenschapper kan blijven wat je op alle andere hogere niveaus in universiteiten of academische ziekenhuizen niet meer bent. Dan ben je bestuurder en dan laat je dit vak nog echt achter je. Um, je kan wetenschapper blijven en je staat ook voor de wetenschapper... of zoals jij misschien zou zeggen, Robert, de wetenschapper... en niet zozeer voor een organisatie met alles erop en daaraan. Puur voor de professie. Dus je kunt het um, opnemen voor, voor de hele beroepsgroep der wetenschappers? Ja, bovendien is het, nou, daar, wederom, Robert zit daar een voorbeeld van... het is tijdelijk, uh, je stapt erin als wetenschapper... en zeker als je het op een wat een jongere leeftijd doet... dan, dan vroeger gebruikelijk was... moet je daarna ook weer door als wetenschapper. Dus je moet zorgen dat je naast dat presidentschap... Dat, uh, die identiteit uh, behoudt. Waren er geen mensen die zeiden, zoals mensen dat met, met, met Robert in de tijd ook zeiden... wat zonde van zo'n prachtige wetenschappelijke carrière... om nu zoveel tijd in besturen te gaan steken? Dat heb ik wel her en der gehoord. Maar eerlijk gezegd uh, erover nadenkend en, en zeker bekijkend... hoe ik de afgelopen jaren mijn weken besteed... Uh, denk ik dat, ik dat ik het onderzoek wel behoorlijk goed aan de gang zal kunnen houden. Ik moet een aantal dingen laten lopen, dat heb ik al gedaan. Uh, maar maar ik blijft ik over. dat blijft tijd. Ja. Ja, ik denk dat het wel gaat lukken hoor. Robert Dijkgaaf. Lukt dat? Uh, uh, nou, sowieso denk ik is het, uh, is het zwaar. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. En ik, uh, ik denk de enige manier waarop je het allemaal passend kan krijgen is het gewoon optelt uh, tot 200 procent. En niet tot 100 procent. Nou ken ik uh, Hans zo'n klein beetje en die werkt ook 200 procent. Dus dat denk ik ook is, het, uh, is de magische ingrediënt die je nodig hebt. En die, uh, daarom zie ik het hem ook, uh, ook zeker doen. En het, het, het dwingt je trouwens ook wel om uh, enige focus aan te brengen van wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. En dat is uh, ja, ook bij het onderzoek kan het soms ook wel stimulerend zijn. Zijn jullie allebei workaholics? Ik vind het is natuurlijk altijd een heel ne negatieve term, maar ik ja, denk dat we het, allebei begeesterd zijn, laat ik het zo zeggen, door onze harde, harde werkers. Ja. Hoeveel uren in de week ongeveer? Ja, ja heel veel. Uh, ten eerste staat je geest natuurlijk nooit uit. En ik heb wel het voordeel dat ik uh, onderzoek ook gewoon, uh, zelfs zonder pen en papier, gewoon in mijn hoofd kan doen. Ik ben natuurlijk een theoreet, um, Maar uh, zeker de afgelopen jaren uh, ziet mijn dag toch vaak uit met drie dagdelen. En ja, voor mij is het belangrijkste toch mijn gezin. Uh, daarna komt uh, mijn werk, maar dan ook met alles erop en eraan. En dan blijft er, ik zeg daarna heel weinig over. Dan is uh, de week om. En, ja. en Hans Klevers, uiteindelijk ook het gezin... Op de eerste ja, kruis. nou, onze kinderen zijn uh, net de deur uit, dus dat maakt het iets anders. Maar nou ja, het is, het is een vak wat voor mij ook 24 uur per dag doorloopt en zeven dagen in de week, met name door dat internet wat we tegenwoordig hebben. Er komt de hele dag door, komen er dingen binnen waar je instantaan op reageert. En uh, ook vanuit mijn, mijn, mijn smartphone kan ik mijn lab aansturen bij wijze van spreken. Nieuwtjes die ik hoor als ik op congres ben, kan ik instantaan doorsturen en. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk is het een 400 activiteit. We hebben een aantal mensen die jullie uh, in jullie loopbaan hebben meegemaakt uh, gesproken. Daar zullen we ook een paar fragmenten van laten horen. Een van de dingen die, wanneer mensen over jullie beiden spreken, altijd wordt genoemd, is, is dat jullie superslim zijn. Dat, dat hoeven jullie dan niet meer zelf te zeggen, maar er wordt altijd gezegd van ja, buitengewoon intelligent. Robert Dijkgraaf, wanneer kwamen jullie er zelf achter dat dat aan de hand was? Ja, ik heb mezelf eerlijk gezegd nooit zo als zo super slim gezien. Ik zag wel uh, dat alles wat ik op school deed heel erg makkelijk ging. En uh, dan op een gegeven moment haal je gewoon allemaal tienen. En dan denk je nou oké. Okay. Uh, het, het vervelende van de wetenschap is dat je het altijd weer die mensen opzoekt... Die uh, nog slimmer zijn. Hè, waardoor je uh, eigenlijk altijd weer het gevoel krijgt... dat je onderaan uh, de trap staat. Dat maakt je uiteindelijk drukken. ook slimmer waarschijnlijk. Want, want als je gewoon blijft hangen in de kringen van minder slimme mensen... en lekker op jezelf de borst klopt van... goh, wat ben ik toch slim. Daar word je niet slimmer van uiteindelijk. Nee, nee dat, dat is wel waar. Maar het is ook echt geen, geen valse bescheidenheid. Maar je, ik... ik... Ik zie toch wel regelmatig mensen in een omgeving... die echt nou ja, lichtjaren, voor mijn gevoel, boven mij staan. Juist in de, in de absolute top van, van de wetenschap... zijn soms de verschillen heel erg groot. Dus ja, dat is heel erg relativerend. En dat, in die zin is de wetenschap een beetje ongelukkig. Inderdaad, als je wat slimmer dan gemiddeld bent... je zoekt toch weer eigenlijk een omgeving op... waarbij je zeg maar, maximaal uit je comfortzone wordt getrokken. En eh, waardoor je er misschien wel dat wat verder kan trainen en ontwikkelen maar waar je ook niet echt lekker erin kan gaan hangen... en naar de van kan gaan genieten... dat je alle antwoorden op de vragen hebt. Het is ook altijd een moeilijk begrip wat slim precies is, Hans Klevers. Is, is, dat, is dat zo? Nou, ik moet zeggen, ik heb heel groot ontzag... voor theoretische fysici en wiskundigen. Uh, ik, bedoel, ik kon er ook tien voor halen op de middelbare school... maar ik begrijp absoluut niet wat, wat Robert doet. <laughs> en andersom kan ik waarschijnlijk met een paar woorden aan Robert uitleggen... wat ik doe. Uh, mijn veld, biometrische onderzoek, is... Uh, is pure slimheid is niet echt wat je nodig hebt. Het, het helpt veel als je, als je heel veel feitenkennis hebt. en makkelijk associeert. en op een, op een nuttige manier associeert. Wat, wat ook niet zoveel mensen kunnen. Maar je moet ook vaak grote teams aansturen. Uh, naar buiten toe kunnen communiceren. Dus, dus vaak. Ik kom veel mensen tegen die buiten gewoon geslaagd zijn. waarvan er een paar tussen zitten. denken, nou die zou ik. Op een, op een feestje, niet nou als buitengewoon slim aanmerken, deze man of vrouw, maar is in, in hun vak, vak heel zijn, chattel, ze, ja. zijn ze heel slim. En dat is soms een combinatie van intuïtie, sociale intelligentie, uh, en geen domme dingen doen. En ik denk dat dat zijn vak toch wat anders in elkaar steekt. Wat was u geworden als u niet de wetenschap in was gegaan? Is er, is er ooit nog een andere carrière in het zicht geweest? Nou, ik heb twee opleidingen gedaan. Ik ben bioloog en arts. En ik heb uh, op het punt gestaan, ik had een opleidingsplaats voor kindergeneeskunde. En daar heb ik heel lang over nagedacht. Dat is na toen junior en senior co drie jaar bijna in die ziekenhuizen werken. Wat ik geweldig leuk vond. Uh, veel leuker eigenlijk van dag tot dag dan het werk in een lab waar bijna alles mislukt. En waar je soms na een jaar toch tot de conclusie komt. Ik had net zo goed niet overkomen komen. Hè. In een ziekenhuis, is als een dokter heb je elke dag, heb je, ja, je lost een paar problemen op. Mensen zijn tevreden met je. Je maakt misschien ook wel eens een foutje, maar dat kan je herstellen. Toen ben ik uiteindelijk uh, aangespoord door de afdeling waar ik zou gaan werken als arts in opleiding. Gevraagd om eerst nog wat onderzoek te doen. En toen... Ben ik er terug het lap in gegaan, toen bedacht ik me, ja, dit is uiteindelijk toch wat ik op de lange termijn uh, wil doen. Maar dat was dat is een heel moeilijk besluit geweest. en Waarom? Hè? Waarom? Uiteindelijk die wetenschap. Uiteindelijk, het is ontzettend persoonlijk, maar omdat uh, ik had toen de geluk dat ik een paar dingen aan de gang kreeg, die niemand eerder had gedaan. En, en dat werkte, en dan kwam iets leuks uit. Dat is allemaal niet erg belangrijk. Maar dat gevoel wat ik daaruit kreeg... Hè, dat ene kleine lichtpuntje na drie, vier maanden hard werken... dat gaf me zoveel voldoening dat ik dacht... ja dit soort dingen zoek ik, en ik zoek niet die, die instantane gratificatie. En dat lichtpuntje is als het lukt, als, als alles op zijn plaats valt. Ja, dat waren hele kleine eureka-momentjes, heel persoonlijk. Ik denk dat verder niemand anders dat zag. Maar, maar dat gevoel moet je denk ik hebben. En als je zeg maar op twee of drie van die grotere momenten per jaar... als je daarop door kan, dan ben je een wetenschapper. Bij Robert was, was de, de kunst in beeld? Ja, ja vrij serieus op een gegeven moment. Denk ik dat ik daar uh, ook wel voelde... van daar zou ik best mijn leven in, kunnen, in af kunnen maken. Um, ik, dus ik denk altijd van... ja, ik ben meestal toch een beetje de aarzeling geweest tussen... Uh, ik denk dat creativiteit en dingen zelf doen... Uh, voor mij de rode draad was... En, uh, nou dat, dat kan op een heel verzelfsprekende manier in de kunsten... Uh, het was voor mij uiteindelijk eigenlijk de ontdekking dat dat uh, bijna nog makkelijker gaat in de, in de wetenschap... als je een, eenmaal op dat punt van dat onderzoek bent aangeland. En als je alle kennis hebt, als je alle formules een beetje kent... dan wordt het nog veel creatiever misschien wel dan, dan kunst of nou, net zo creatief. Ja, het, het prettige is dat je een soort houvast hebt. Dus uh, het, uh, het is een beetje het verschil soms tussen dingen uh, bedenken, uh, uitvinden of ontdekken. Dat het er al is eigenlijk. En, uh, uh, je, hebt, je hebt wat meer, meer vaste grond onder de voeten... en als je iets in de, in de wetenschap uh, bedenkt en, en, en, en, en ontdekt... dan kan je dat soms heel erg makkelijk aan anderen overdragen... die dan eigenlijk met jou meegaan. En ik moet zeggen dat dat ik ontzettend... Uh, uh, een van de meest spannende dingen van de wetenschappelijke praktijk vind... is dat je uh, eigenlijk van elkaars prestaties kan genieten... en dat je... Dat je het uiteindelijk eens kan worden? Dat je kan zeggen, oh ja, nou nu het zegt, ja, dit, dit is <lacht> waar. Niet alleen eens, maar dat iemand ook direct herkent uh, uh, uh, wat je hebt gedaan. En uh, daar soms dan direct weer een stap voorbij zet. Uh, maar dat, dat is eerlijk gezegd de, de grootste eer die je kan hebben. Dus als iemand jouw materiaal pakt... En daarmee mee verder gaat, moet het misschien niet te ver, ver gaan... want dan ga je zelf zeggen, wacht even. Uh, maar als ze dat een paar stappen verder uh, ontwikkelen, dat is uh, geweldig. Dan voel je ook echt van, nou ja, ik, ik, ik heb echt iets uh, voor anderen betekend eigenlijk. En ook als het goed is, kan je daar dan weer op inhaken. Ja, en dat spel, en als dat, je is, dat een beetje gaat krijgen... Dat is de dat succesformule van de wetenschap, dat we elkaar verder helpen. Eerder deze week sprak ik met een, uh, een oud-klasgenoot van de Rietveld Academie... Uh, beeldend kunstenaar Krein de Koning. Laten we luisteren wat die zei. Wat ik mij ver, eerder, een heel enthousiast iemand vooral. Ik heb hem meegemaakt toen in het basisjaar, en je kan je natuurlijk afvragen in hoeverre hij op dat moment al echt helemaal in zo'n vak zou zitten. Ik kan me wel één ding herinneren met wat hij heeft, ooit heeft gemaakt. En dat vond ik toen wel erg leuk. Dat was een soort, overigens een vrij technisch ding, volgens mij, met iets waarvan je een deur opende, dat er dan allerlei dingen in de kamer gingen bewegen. Dat vond ik toen heel leuk, hè. Had u zich toen al kunnen voorstellen dat hij later helemaal geen ontwerper zou worden, maar een groot natuurkundige? Uh, nee, dat soort dingen weet je niet, niet uh, van tevoren natuurlijk. En uh, wat ik uh, in ieder geval heb begrepen later van hem ook wel... dat hij zich uiteindelijk toch weer terug op de wetenschap wou richten. Was het een plek waar je, je als intellectueel thuis kon voelen? Volgens mij is juist een, uh, een kunst en economie een plek waar je zelf heel veel kan, van kan maken. Dus uh, ik, ik denk zeker ook met uh, een soort intellectueel bagage... dat daar zeker dingen uit te vinden zijn en te zien en te doen... Uh, naast overigens ook mensen die vooral ook gewoon doen, zeg maar. Hè? Gewoon die schilderen die veel meer met hun handen ook nog bezig zijn. Dat heb je daar allemaal. Ja, dit was uh, Krijn de Koning. Uh, nou, zegt aardige dingen toch uiteindelijk. Ja, en een van de meest uh, succesvolle uh, kunstenaars eigenlijk van mijn, uh, mijn klas. Wat ik leuk vind dat hij, uh, ik weet wat, als ik aan hem denk... dat hij altijd hele kleine tekeningetjes maakte in een boek... Hele kleine primel tekenetjes. En nu is hij bekend voor een soort werk... wat uh, schilder, uh, schilderijen combineert, combineert met architectuur. En het is wel grappig dat hij... Dat het, het al architectuurmodelletje een beetje... daar ook uh, weet te herinneren. Dus dat is ontzettend leuk eigenlijk... om als je teruggaat naar zo'n begin... om te kijken hoe mensen het eigenlijk uitwaaieren. Hans Klevers, Robert zei net... Uh, dat het in de, in de wetenschap heel erg om creativiteit gaat. Uh, u noemde net al het Eureka-moment... Wat, wat was uw eerste echte Eureka-moment? Weet u dat nog? Dat, dat u voor het eerst iets, een echt grote ontdekking had gedaan? Dat heeft lang geduurd. Dat was, uh, ik denk terugkijkend... het eerste echte Eureka-moment was in 697. Dus toen was ik al acht jaar met mijn eigen laboratorium bezig... terug in, in Nederland na de vier jaar in Amerika. Uh, toen ontdekten we, toen legden we in een hele korte tijd verband... tussen iets heel bazaals waar wij aan witte bloednogapjes uh, onderzoek deden... T-cellen... Uh, onderzoek in fruitvliegen en kikkers en darmkanker. En dat bleek eh, plotseling ineens bleek dat hele kleine principe van ons... in de hele dierenwereld gelden... en vervolgens darmkanker eh, begrijpelijk te maken. Dat was een groot moment. Het gaat over creativiteit, maar ook over ja, een soort eigenwijsheid. Volgens mij moet je ook eigenwijs zijn in de wetenschap. Niet, niet snel genoeg nemen met wat je geleerd wordt. Ja, wat ik, uh, wat ik geleerd heb van de stappen die, die, die ik zelf gezet heb... vaak helemaal niet bewust, maar heel intuïtief... is dat je met name niet bang moet zijn. Dat je moet durven uh, op je kennis te vertrouwen, op je intuïtie te vertrouwen. Uh, technieken, apparaten, uh, disciplines. Vaak hebben we verschillende disciplines. Hebben, hebben een eigen cultuur, een eigen manier van dingen opschrijven... een eigen manier van, van onderzoeken, maar dat kan je allemaal leren. Het is, uh, uiteindelijk ligt daaronder een veel diepere laag van hoe wetenschap werkt... Uh, wij zijn zichtzaggend eigenlijk het hele, door de hele medische biologie en de basale biologie gegaan. En eigenlijk overal lukte het ons vrij snel de vragen te begrijpen... en daar dingen, antwoorden aan toe te voegen. We gaan eens even luisteren naar wat uw oude vriend en studiegenoot Michiel Rombach te vertellen heeft. We begonnen allebei met onze biologiestudie in Utrecht. En uh, daar ontmoet ik Hans denk ik al meteen op de eerste dag. Toen raakten we snel goed bevriend. En dat uh, mondde eigenlijk voornamelijk uit... in het uh, maken van twee maal per jaar... een uh, vrij grote reis door voornamelijk Frankrijk. Uh, specifiek Frankrijk, dat was omdat we... Uh, we wouden in die tijd graag Frans zijn. Dat was uh, ja, ook wel trendy toen. En uh, Frankrijk is natuurlijk een enig land... om uh, uh, eindeloos door te liften. Maar we deden dat bijvoorbeeld door... Uh, uh, uh, uh, zoals wij dat dat deden, Franse gewoontes aan te nemen. Bijvoorbeeld, wij uh, vingen slakken... en die kookten we dan in een conserveblikje op de camping waar we zaten... of aan de kant van de weg, op een vuurtje. En we voelden dan onze ongelooflijke cosmopolieten met, uh, als we slakken aten. Daar werd er werden geen Franse chansons bij gezongen. Ja, misschien ook wel, maar ze werden, de slakken werden ook aangeboden aan de Fransen die passeerden. Die uh, uh, vonden dat iets vreselijks... Want die uh, slakken die smaakten naar een, uh, een, een soort rubberbal vol snot en modder. Ik herinner me nog dat Hans uh, een tijdje pijnzend op een groot slakkenexemplaar koude. En toen vroeg, wil jij hem een thee? Er gebeurden altijd gekke dingen. En waren jullie uh, succesvolle lifters? Ja, we waren succesvolle lifters. Hans, uh, als Hans lifte, een van ons ging altijd in de sloot liggen. Omdat als je met twee lifters staat, is dat misschien iets wat bedreigend. Eén van ons ging in de sloot liggen en de andere lifte dan. En uh, meestal uh, uh, liep dat uit op iets uitermate interessants. Soms dagen nacht voor elkaar. Zoals? Uh, nou ja, dat je met chauffeurs mee naar huis wordt genomen. En uh, daar met ze gaat koken en dan tot niet binnen de nacht uh, uh, gesprekken hebt. blijft slapen en de volgende ochtend weer afscheid neemt. Dus Hans maakt graag en snel uh, nieuwe contacten. Hij uh, creëert uh, op zo'n tocht uh, door tomeloze energie altijd een heleboel nieuwe mogelijkheden en weet dan ook heel snel te herkennen welk spoortje we moeten volgen. Maar in ieder geval zijn de eigenschappen die Hans uh, tentoonstrijden op onze reizen... denk ik uitstekend voor een nieuwe president van de, van de academie. Ja, de sociale contacten zitten goed, zei Michiel Rombach over Hans Klevers. Ja, nog iets aan toe te voegen? Nee, ik herinner me die, <laughs> die wijn gaat slakken, ja. Ja, toen al een, een ja, interesse al... voor de biologie, zou ik, zou ik eruit Ik zou kunnen. zeggen, het leven van een, een biologielab. Ja. <laughs> Waarom is de biologie het mooiste vak van de wereld? Uh, uh, ik denk dat het het mooiste vak voor de wereld is voor mij. Het is een, het is een vak wat net... Uh, kijk, het is, het is een stuk minder hard, biologie, dan... Als ik toppen op een volgorde voor mij zou de wiskunde, natuurkunde, De biologie. Er zit al een beetje meer richting gedragswetenschappen. Metingen zijn heel fuzzy. Uh, je moet vaak intuïtief door een brei van, van resultaten heen het patroon zien te herkennen. En op een gegeven moment de durf hebben om te zeggen: oké, okay, nou, zo zit het. Uh, een paar keer proberen jezelf onderuit te halen. Lukt dat niet, dan je nek uit te steken en dan mee de wereld rond te gaan. Uh, en daar zit natuurlijk, ja, het is het leven. Het zit, uh, dat is die, mijn, mijn andere kant, de medische kant. Het is wat je doet, is zie je. Ja, je want want u bent leven. bezig met met die stamcellen, met de echt fundamentele bouwstenen van ons, ons zijn, van, van ons leven, van, van eigenlijk het leven van elk organisme op aarde. Ja, maar, maar het is in de biologie zo, dat en, en zeker tegenwoordig met de moleculaire biologie... en alle DNA-technieken die we beheersen... Uh, dat als je iets fundamenteels ontdekt, dat je vaak vrijwel instantaan kan bedenken... als dit zo zit, dan zou je zo'n geneesmiddel moeten maken voor die bepaalde ziekte. Of dan zou je op deze manier... Dus ook die heel, heel toegepast. Dus je kan het vrijwel meteen toepassen. Je kan in ieder geval de, de toepassing bedenken... Uh, dat wordt dan natuurlijk niet meer door ons gedaan. Dat wordt vaak overgedragen aan uh, hetzij meer uh, transactionele onderzoekers... hetzij industrie. Maar um, ja, je, dat, dat, dat, is altijd, dat ligt altijd net voor de horizon, die, die toepassing. Is, is het mysterie van het leven, wat leven uiteindelijk is... wat nou precies het verschil maakt tussen een, een levende kat en een, en een dode kat... is dat ooit te ontrafelen? Want, want op dat niveau zijn we eigenlijk nu wel bezig. Uh, ik denk niet dat biologen daar naar op zoek zijn. Ik denk dat ze het leven beschrijven, maar niet het verschil tussen leven en dood. Bewustzijn is een andere vraag. Uh, wat is bewustzijn? En Crick, nadat hij uh, de DNA-structuur met Watson had opgehaald... heeft de rest van zijn leven besteed aan het begrijpen van bewustzijn... En daar hebben we niks meer van gehoord. Dus ik denk niet dat hij iets ontdekt heeft. Maar is het, is het zo dat nu we, nu we ja, de stamcellen begrijpen... nu we DNA in kaart kunnen brengen... nu we geleidelijk aan zelfsynthetisch al DNA kunnen maken... en dat ook in organismen kunnen stoppen... komen in de buurt van, van Frankenstein... van het echt begrijpen van wat leven is? Nou ja, wij kunnen. Uh, ik denk dat we, nog, dat, dat, we, dat we nog geen fractie weten... van wat het leren is over het leven. Uh, blijkt ook aan het feit dat er, dat er enorme gebieden... Nog steeds ontdekt worden binnen de biologie. Uh, die niet eens vermoeden werden. Wij, in de natuurkunde missen ze tenminste nog een hoop materie. Wij missen niks. tot er een met een nieuw principe wordt ontdekt. En dan ineens blijkt dat werk overal bij een rol te spelen. Uh, en dat komt omdat er zoveel ruis in onze, in onze metingen zit. Dus in die ruis zit nog ontzettend veel verstopt. We kunnen best veel. We kunnen inderdaad uh, ook in het hubrecht uh, sleutelen met DNA. We kunnen uh, allerlei dieren licht laten geven. of allerlei andere trucs meer uithalen. Maar we kunnen geen dieren in elkaar zetten. Absoluut niet. We kunnen zelfs geen bacteriën van niks in elkaar zetten. Het mooie aan de biologie is dat het ooit een, een vak was... voor mannen met een vergrootglas en baarden en liefst sandalen. En het, het was, om, om het maar gewoon bij de naam te noemen, een suf vak. Ik heb het nu over uh, de jaren zeventig al, denk ik. Ineens werd het een, een vak waar miljoenen in omgingen... waar alle aandacht van de wereld naar uitging... waar presidenten zich over ontfermden. Ja, om, om dat te, te onderstrepen... Mijn kinderen die doen, die hebben hè, een middelbare school net achter de rug. Uh, natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde. Die heb ik met die, met die beta-vakken geholpen. Wat mij opviel, ik heb nooit meer een natuurkunde of wiskundeboek opgeslagen sinds, sinds mijn middelbare school. Maar wat er in die boeken stond, dat kon ik. Ik sloeg de bladzijde om en ik wist wat er zou komen. Want dat is niet veranderd sinds. vrijwel niet veranderd sinds de tijd dat ik op de middelbare school zat, 70 jaren. Biologie was vrijwel iedere tekst die daarin stond ging over ontdekkingen die sinds de jaren zeventig gedaan zijn. Met name door die, uh, die DNA-revolutie. Dus tot, en met, ja, tot het eind van de jaren zeventig was biologie, was taxonomie... er was soorten beschrijven, fysiologie, weet je, hoe werken organen op grof uh, niveau? En die enorme verfijningen, die verdiepingen, is eigenlijk pas met de moleculaire biologie gekomen. Dus u zat meteen in een, in een spannend vakgebied. Nou, dat geldt ook wel voor, voor Robert Dijkgraaf... Uh, Absoluut. Een heel spannend vakgebied waar, waar alle aandacht van de wetenschap naar uitgaat, maar ook heel fundamenteel. Want ook bezig heel met... anders, denk ik, hè, dan toch wat, wat Hans nu zegt. Omdat we natuurlijk uh, uh, lang niet zo'n enorme zee van data en, en structuren hebben. Ik bedoel, uh, ieder nieuw deeltje of een hint van een natuurlijk verschijnsel, dat moeten we met heel veel pijn en moeite verkrijgen. Uh, dus het is, het is, het is een, een ander soort puzzel waar je ook misschien wat. Uh, je, hebt, je hebt minder ingrediënten, het is meer denkwerk. En uh, soms ook heel frustrerend dat je die, niet even die proeven kan doen. Dat je niet even kan gaan kijken hoe dat op die allerkleinste, op die allergrootste schaal dat zit. Je niet even een oerknalletje nadoen. En tegelijkertijd... Uh, nee, precies. En, uh, maar tegelijkertijd, ja... Uh, ook dat leven is weer opgebouwd uit die deeltjes. Hè. Dus, en alle en materie zelfs. Het op, gaat ja, zelfs nog verder. Precies. Dus het is, het is niet... Uh, we hebben geen tekort aan hyperbolen om te beschrijven hoe belangrijk en hoe groot en hoe klein. Uh, maar het is een, uh, een veel taaier taaier onderwerp, uh, uh, waar je soms ook zeker als theoreet uh, heel ver voor de troepen vooruit moet lopen, omdat je toch echt hoopt dat je met, met, met, ja, met uh, berekeningen ergens die natuur doorkrijgt, uh, waar, de, waar de experimentatoren nog niet zijn. Er werd uh, een, een aantal jaren geleden door een aantal natuurkundigen gezegd, van, nou, we zijn er bijna, we ja, hebben bijna de, de ja. grote theorie <laughs> af, en dan weten we eigenlijk, nou ja alles. Ja, ik weet wel, ik was na te, toen promovendus, toen kwam de keer zo'n en die zei van ja, over een week is de natuurkunde klaar. En uh, nou, wij hadden al zoiets dat is ook wel even pech hebben, net, net nu wij. Ja. Uh, uh, en dat is natuurlijk een soort enthousiasme, dat is natuurlijk ook heerlijk om mee te maken. En, uh, maar ja, het is, het, is, het, is, het, is, het is natuurlijk een heel moeizend verhaal. En als je natuurlijk even de totale uh, laatste paar eeuwen geschiedenis ziet van de natuurwetenschappen, dan kan je alleen maar onder de indruk zijn hoeveel we hebben geleerd, maar eigenlijk op ieder moment van die geschiedenis, waar mensen wisten maar een totaal verwaarloosbare fractie van wat we eigenlijk nu weten, dus dat zal ongetwijfeld over 50 jaar ook over ons gezegd worden. We dus zullen het nooit echt ontrafelen? Of, of zal de mens uiteindelijk de grote oervraag, zover die er al is, kunnen ja, beantwoorden? Dat zo, je, je hebt hier eigenlijk Twee, twee, twee impulsen, dus enerzijds van ja, bescheidenheid. Aan de andere kant zie je ook wel een aantal elementen van de natuur... heel mooi in elkaar klikken. Dus we zien dat het, het systeem, het standaardmodel... Model wat we nu hebben van de elementaire deeltjes... dat is eigenlijk verrassend eenvoudiger. Uh, in die zin is natuurkunde inderdaad echt eenvoudiger dan scheikunde... of wat dan ook, waar je al veel meer elementen nodig hebt. En dus ja, die natuur lijkt enerzijds... Uh, hele diepe en soms verborgen mechanismes te hebben... maar Schijnt ook een voorliefde te hebben voor hele simpele constructies. Waar je als mensen ook blijkbaar bij kan. En dat geeft je ook weer hoop. Vandaar dat we ook wel eens. Ja, we continu tussen hoop en wanhoop. Van zijn we er nu bijna? Nou zijn we er nog lang niet? Weet het niet. Uh, maar uh, ja, er zijn toch wel een heleboel puzzelstukjes heel mooi in elkaar geklikt. Het moeilijke voor een theoretisch natuurkundige lijkt mij dat je op een gegeven moment een vermoeden hebt. Of, of misschien ja. wel meer dan een vermoeden. En dat je het dan met mensen moet gaan delen. Maar je wil natuurlijk ook niet meteen. Uh, ja op je plaat gaan, om het maar plat te zeggen. Uh, ja, dus het is... Uh, je hebt wel een soort vertrouwen onder elkaar nodig... dat je ook gekke ideeën mag hebben. En, uh, en, en uh, ik moet zeggen, dat vind ik juist ontzettend leuk... van het werk in mijn vakgebied dat we een hele open atmosfeer hebben in het algemeen. We zetten de meest krankzinnige suggesties worden gemaakt. En Boor heeft een keer gezegd van... Ja, is je idee wel gek genoeg om waar te zijn? Dat weet je ook van. Hè? Dat is een groot soort triviale oefeningen, kleine variaties. Dat gaat het gewoon niet doen. Dus willen we echt een stap vooruit maken, moet iemand echt met een krankzinnig idee komen? Nou ja, dat probeer je met elkaar op te roepen. En dat, dat is ontzettend aardig. We gaan luisteren naar een, een vriend van u en een vakgenoot, Erik Verlinden. Samen met u gepromoveerd en later ook uh, vertrokken naar Princeton. We gaan luisteren. Alle ideeën die wij, wij uh, met elkaar ontwikkelden, het was vaak geen, niet gek genoeg eigenlijk. Wij, wij konden eigenlijk wel heel goed uh, uh, origineel, eigenlijk toch nieuwe dingen bekijken. En, en die discussies hebben voor mij eigenlijk heel veel plezier gebracht. Echt. En, en dan kwam het vaak eens een keer voor dat we zo uh, enthousiast waren... dat we gewoon wijze van in het weekend nog uh, afspraken... en gewoon voor het bord de, de dingen uit begonnen te werken, zeg maar. En uh, de discussies samen waren eigenlijk gewoon de leukste herinneringen die ik heb gedaan. Waren jullie uh, ook concurrenten ten opzichte van elkaar of echt alleen maar vrienden? Uh, we zijn vrienden en ik denk dat, dat concurrentie... Uh, sowieso in de wetenschap is dat een, een onderdeel van. Maar ik denk dat dat... Uh, Tussen ons denk ik dat vooral de samenwerking eigenlijk wat meest belangrijk is geweest. Want we hebben toch ook gewoon, denk ik, daar, uh, allemaal veel gehad echt. U heeft later een, een nieuwe theorie over de zwaartekracht geformuleerd. Heeft u daar Dijkgraaf toen al over in vertrouwen genomen? Ik ben eigenlijk vrij snel, dat ik het idee had... Uh, ben ik met dus zowel mijn broer Herman als met Robbers uh, gaan spreken. En Robbers had van mij ook wel wat, wat, wat goede adviezen, want ik heb zo'n idee uitgelegd. En toen zei hij ook echt van, nou ja, dit, dit is uh, een hele mooi idee en dat moet je zo, zo houden. Ik heb uh, echt zeker zijn adviezen ook, ook meegenomen in hoe ik zelf eigenlijk uh, na ben gaan denken over de, dat die, ja, die theorie. En uh, ook, ook nu nog, ik bedoel, als ik hem tegenkom, dan paar keer ga ik er graag met hem over. En, en wat hij te zeggen heeft, heeft mij altijd wel een uh, ja speelt een belangrijke rol in hoe ik er verder over nadenk. Ja, Erik Verlinden was dat. Ja, we, we, zijn, we zijn samen opgegroeid, dat was wel erg leuk. Dus uh, vanaf uh, mijn eerste dag als promovendus uh, samen op de kamer... en uh, dan viel het op dat heel veel mensen zaten stilletjes te werken... maar bij onze kamer was het eigenlijk altijd, uh, werd er altijd gekletst... Uh, Inderdaad, we stonden gewoon inderdaad de hele dag voor dat schoolbord. Want dat is mijn natuurlijke habitat. Hè? Dus geen borrelende buisjes, maar gewoon nee, een schoolbord voor, met krijt. De, de natuurkunde vindt plaats op een schoolbord met krijt. Ja, kreit. toch wel. Van, ja, dat, of is het inmiddels Nee, Nee, nee, nee, krijt. En uh, ja, dan kwamen we gewoon met, met ideeën. En dan ochtends vroeg uh, eerst maar even uitleggen. En dan bleek al direct dat het die, dat die idee niet werkte. Uh, want, uh, maar dan was, kwam er gauw een suggestie hoe het dan wel zou kunnen. Nou, en dan ging het zo door. en Ik weet wel, zelfs als we samen artikels schreven... dan was het altijd heel vreemd. We zaten dan in, uh, in zo'n zo lokaal waar al die computers stonden. En iedereen zat daar netjes zijn tekst in te typen. Maar wij zaten alleen maar te praten, want... Op het moment dat we één zin hadden getypt, dan kwam er iemand weer met een idee. En ik weet wel dat onze collega's ook al me zeiden... van ja, kan je nou niet een keer eerst even je idee op een rijtje zetten. Voordat je hier gaat zitten typen. Maar ja, dat, uh, dat, dat heb dat ik eigenlijk met, met zeker met Erik en, en Herman zijn broer en met andere collega's altijd gehad. Het, uh, op het moment dat je het gaat opschrijven, dan komen eigenlijk pas de echt goede ideeën. En Amerika is nog steeds, um, dit, dit bleek later een kweekvijver... Allemaal ja. hele grote natuurkundigen geworden. Is Amerika nog steeds de plek waar je naartoe moet uh, in een zekere fase van je om een echt groot wetenschapper te worden? Nou, ik denk dat we in Nederland wel een hele goede traditie hebben... zeker in de natuurkunde, van dat uh, nadat je hier bent opgeleid dat je de wereld in moet. En er zijn gewoon een aantal uh, ja, voor de hand liggende plaatsen... om die sfeer op te snuiven. Ik denk dat uh, een paar van de grote Amerikaanse universiteiten... zijn uitzonderlijk in de zin dat ze uh, een soort sfeer hebben... die mij altijd zo heeft aangesproken, eigenlijk met heel weinig hiërarchie. Dus of je nou daar uh, als jonge promovendus loopt, of oudere hoogleraar, of je Nobelprijs hebt, of je net komt kijken. Je praat allemaal gewoon door elkaar heen en je, je mening telt, uh, niet je, je reputatie. En ik, uh, nou, in mijn eigen groep heb ik dat altijd proberen te doen. Ik zie de succesvolle groepen. Ik uh, kijk ook even Hans aan, zeg maar, uh, in het Hubrecht. Die werken volgens mij ook zo. En dat is een, denk ik wel een systeem wat, wat, wat in Amerika. Uh, geperfectioneerd is, maar wat ook de goede Europese groepen, en daar hebben we er in Nederland ook heel flink wat van, die hebben dat overgenomen. Hans Klevers, we hebben gebeld met Cox Horst, die is inmiddels hoogleraar immunologie, aan de Harvard Medical School in Boston. Hij was ooit uw begeleider daar in Harvard en wij vroegen naar zijn eerste ontmoeting met u. Ik meen dat ik hem even zag toen ik op bezoek was bij professor Rudy Paljeu in Utrecht. En Rudy zei, dit is een slimme jongen. Die moet nog wat leren en dat kan hij bij jou doen. En toen uh, ja, heb ik even naar de credentials van Hans gekeken en het zag er goed uit. Hij maakte een hele slimme indruk en toen is hij gekomen. Nou, ho hoezo maakte hij een slimme indruk? Directheid, openheid, uh, intelligente vragen. Wat hij nog steeds heeft. Meteen naar de essentie van dingen. Uh, ik ben niet anders dan... Uh, de coach van een groot voetbalelftal, zoals Sir Alex Ferguson van Manchester United, ik zie talent. En die zijn aangetrokken door wat, wat, wat ze hier kunnen doen. En, en dan schaven we dat nog een beetje bij. Ja, nu maakt uh, de vergelijking met Manchester. Is Hans Klevers dan een, een spits of is hij de doelman of wat is hij dan? <laughs> uh, hij is een aanvallende spelverdeler. Die net achter, ik weet niet of van voetbal af weet, maar die net achter de spits opereert. Dus ook wel als spits kan fungeren, maar vooral uh, de bal doorgeeft. En een hele mooie pasjes maakt ook. En wat zijn zijn valkuilen? Ik kan alleen maar over toen praten. Dat exact. hij soms iets te, snel, iets te snel doorwerkt en even, even dingen laat liggen en, en niet afmaakt. Maar dat heeft hij natuurlijk in, in, in al die jaren heeft hij dat heel mooi bijgeschaafd. Wat zijn zijn sterke kanten eigenlijk? Dat had hij al in zich en dat heeft hij hier nog meer geleerd... om niet bang te zijn om iets heel nieuws te beginnen. Niet bang te zijn om dingen te doen waar nooit iemand over nagedacht heeft. En uh, technisch werkelijk uh, voortreffelijk. Ja, dat was uh, over uh, Hans Klevers, uh, Kokster Horst... en oudbegeleideren uh, in Harvard. Om een echt goed wetenschapper uh, te worden. Uh, het werd ook al vergeleken met, met voetbal, hè? D dat je... Momenten moet zien te grijpen. Is, is dat een zinnige vergelijking, voetbal en wetenschap? Ja, het hangt misschien een beetje af van welke, welke zogezegd, tak van sport ook binnen de wetenschap. Maar ik zie wel een soort. Uh, ik vind de metafoor soms wel werken. Het gaat zin om zin scoren. Van, het gaat om scoren, maar het is ook teamsport. En uh, dus net iemand moet hem soms ook goed voorgeven. En, uh, en ja, uh, ik denk ook het scorenverloop is ook niet zo. Het is geen basketbal dat je aan, aan, continu aan het scoren bent. In mijn vakgebied althans. Uh, moet je soms wel jaren wachten op voordat je echt een, een echte treffer kan maken die, die, die telt. En je je kunt nooit voorspellen wanneer die kans komt. Nee, want het wordt ook voor een groot gedeelte door de tegenpartij bepaald. De tegenpartij zie je dan de natuur of waar je dan ook mee in worsteling bent. En als je dan nou gaat kijken van hoe is dat, dat doelpunt nou gevallen... dan is het soms ook een hele ingewikkelde constructie. Want ga die bal maar eens terugrekenen. Ja, uh, iemand speelde hem over, et cetera. En nee, sta jij dan voor de doel en dan schiet je hem erin. Maar je, je bent ook wel heel erg schatplichtig aan iedereen die daar uh, aan bijgedragen heeft. Aan wie heeft u het meest te danken in uw vak? Ah. Oh, dat vind ik moeilijk. Ik denk. Uh, nou, ik noemde al uh, mensen als Erik en Herman van Linden. die me uh, als generatiegenoten hebben meegevoerd. Uh, voor mij was ook Geert Het Hoofd erg belangrijk. Uh, mijn promotor, maar misschien nog veel belangrijker. Uh, eigenlijk de magneet die ons allen toen naar Utrecht uh, voerde. Want... Nobelprijswinnaar ook. Die ja, al al later, maar toen al, uh, he, zo eind jaren zeventig... Uh, was het natuurlijk nog een jonge man, maar die al, een, uh, al op de voorpagina van de krant stond... dat hij echt fenomenale dingen deed. En uh, ja, dicht bij iemand zijn die uh, zo'n reputatie heeft... En ook uh, absolute briljante dingen doet, en dat ook op een hele bescheiden manier. Ik denk dat het voor onze hele generatie ook wel God van ja, dat we dus direct ook wel een soort uh, ergens een lat hadden, hadden liggen. Waar we waarschijnlijk nooit overheen zouden springen, maar dat, dat zette wel een beetje de toon. We hebben hem gesproken. We gaan eens uh, luisteren. Ja, omdat hij bij ons ook afgestudeerd is, was hij dus bij ons uh, bekend, zeg maar. En eh, als echt een student die ons erg uitblinkt, dan, dan kennen we hem wel. En dan hoeft hij helemaal geen aanbevelingsbrief meer te hebben. En kunt u beschrijven waarom Robert Dijkraaf zo'n goede student was? Ja, nou ja, dat, dat merk je. Als mensen een halve woord genoeg hebben om te begrijpen eh, hoe het allemaal in elkaar zit... en, en hoge cijfers halen voor een, een tentamens... Ja, dan, dan weet je wel, ja, die heel je iemand te pakken die echt belangstelling heeft voor het vak. En, en weet... Eh, hoe je problemen moet oplossen en zo. Ons vak is bepaald niet gemakkelijk. En heel veel studenten die stranden... of die hebben toch problemen met uh, hun onderzoek. Nou, daar, dat ging helemaal heel moeiteloos. En uh, nou, dat werk je wel als docent. U heeft hem tijdens uh, zijn promotietijd beter leren kennen. Kunt je één situatie beschrijven die tekenend voor hem is? Ja, ik had best een promotie. Al <laughs> had ik hem... ...onderwerp gegeven, want ik had hem gezegd van kijk, hier is naar, Maar uh, dat bleek achteraf veel te moeilijk te zijn, omdat het een, een echt een probleem was. En dat heeft hij me later nog wel eens feitjes uh, mee geconfronteerd. dat ja, Hij had een onderwerp gegeven dat volstrekt onmogelijk was op te lossen. Dat was gewoon een beetje een verkeerde inschatting van mij. Maar uh, ja, ik had hem heel hoog ingeschat. Uh, dat had hij heel snel in de gaten. Dus uh, hij zei, maar ik wist zelf eigenlijk veel te goed wat ik wel wilde. En hij wilde echt in die supersnaren verder... Dat was een theorie in de opkomst, uh, waar ik op dat moment uh, niet zo heel veel in zag. Ik vond het wel een, een, een, leuke, een leuke theorie, een leuk idee. Maar um, ja, ik had er zelf ook niet zo heel erg veel verstand van. Maar dat is in zijn eentje gewoon gaan doen. Uh, samen weliswaar ook met andere medestudenten, de, de, met name de broers Van Linden. Wat is Robert de Dijk Dijkgraaf zijn sterke punt? Nou, uh, hij is uh, behalve een heel goed onderzoeker... en dat hij heel goed dingen begrijpt en analyseren kan... is hij, uh, misschien anders dan vele anderen, ook verbaal heel goed. Maar dat weet hij natuurlijk ook wel. Hij is zo langzaam bekende Nederlander geworden. Gerard het hoofd, uh, Nou, zei ook weer aardige, aardige dingen. Hans Klevers, um, je eigen richting kiezen, dat, dat komt hier heel erg uit naar voren. Dat je, dat je op een gegeven moment ook afstand moet nemen van je leermeester en, en zelf... Uh, een ander vakgebied moet gaan, gaan kiezen. Heeft u ook zo'n moment gehad? Nou ja, wat ik, wat ik uh, bij Cox geleerd heb op Harvard... is dat je als wetenschapper een, een, een image moet hebben. En Een image kan alles zijn. Het kan een techniek zijn, of een hypothese, of een molecuul... of een ziekte in, in, in mijn veld. Uh, ik ben toen teruggekomen in Nederland. Ik heb besloten, ik ga een bepaald soort type genen kloneren. En, en ik ga niet op zoek naar iets heel specifieks, maar dat wordt mijn veld. En van toen af aan hebben wij eigenlijk... Dat gen wat we toen kloneerden, zonder dat ik in detail wilde treden, TCF1. Dat hebben wij gevolgd. En dat nam ons, wat ik al zei, van de witte bloedcel... naar de kikker, naar de fruitvlieg, naar darmkanker, naar stamcellen. Um, en eerlijk gezegd werken wij overal heen met heel weinig met hypotheses. Ik heb het gevoel dat het in de biologie heel moeilijk is om te bedenken... wat een oplossing is waar de evolutie zich ooit is voor gesteld heeft gezien. En uh, de evolutie komt met een oplossing, maar dat is een... Maar wat de is het probleem? Ja. Maar nou, een probleem bijvoorbeeld kan zijn: uh, uh, hoe, uh, word, hoe ga ik van water op het land? Nou, dan kan je poten uitvinden en dan moet je je vin overboord zetten. Maar je kan allerlei andere dingen bedenken. Maar je weet, ja, de evolutie heeft eerst iets gebeurd en dat is van dan af aan, zit, ligt vast in ons DNA. Dat is de oplossing voor een bepaald probleem. In tegenstelling tot de theoretische fysica kunnen wij niet. Dat is mijn sterke opinie. Wij kunnen niet bedenken hoe iets zit. Wij moeten echt uitvinden. En dan hypothese dan je... dus zonder we werken heel vaak zonder hypothese. We kijken alleen heel erg goed. En we kijken naar patroon. En op het moment dat we een patroon zien... dan durven we voorzichtig eens een losse hypothese definiëren. En vaak neemt ons vervolgens de waarneming ons een totaal andere kant op. Je hebt dus op. echt een lab nodig. Je, kunt niet... je hebt een lab nodig zonder lab, theoretische biologie... Uh is, denk ik, een vrij zinloze activiteit. Ja. Wie is het meest belangrijk voor u geweest in uw loopbaan? Uh, heel verschillend. Ik denk dat uh, Rudy Belieu, mijn promotor, is ontzettend belangrijk geweest... voor niet zozeer voor mijn wetenschappelijke inhoudelijke ontwikkeling, denk ik... maar wel voor de manier waarop je in de wetenschap staat. En hoe je... Uh, we moeten natuurlijk ontzettend veel is al aan de orde geweest samenwerken. Je, maar je bent ook competitie... Uh, het basale vertrouwen te hebben om, om he, genoeg vertrouwen in jezelf... en vertrouwen in, in de mensen waar je mee te maken hebt... om, uh, ja, om samen dat, dat huis te bouwen, hoewel je wel eens in een race bent verwikkeld... met iemand anders waar je best vrienden mee kan zijn. Uh, vertrouwen tot het fout gaat en dan he, tot iemand je echt een keer uh, bedondert... om het zo maar te zeggen. Maar dat maar lijkt heel zeldzaam te zijn, maar het valt me op dat... dat, dat eigenlijk overal ter wereld wetenschappers heel vaak heel, heel achterdochtig zijn. Of ik durf niet te delen, ik durf mijn ideeën niet te verbreiden. Maar in, in jullie vak gaat het ook over patenten. Het gaat ook over geld. Uh, er valt ook geld te verdienen in de, in de farmaceutische industrie nou, bijvoorbeeld. Ja, nou wat, wat er is dus altijd. Er is, er is bij ons altijd een, een, een soort soort uh, periode tussen het feit dat je uiteindelijk iets ontdekt. En je weet omdat ons veld zo breed is, hè, er zijn duizenden en duizenden medische biologen in de wereld. Uh, dat er veel meer mensen dan jij alleen aan een bepaald probleem werken. Dan is er altijd het moment dat je, dat, je, dat je denkt, nou weet ik hoe het zit, totdat je het publiceert. Is er, is er een periode waarin je moet besluiten wanneer durf ik dit te vertellen... en aan wie durf ik dit wanneer te vertellen. Dus ik ben er over het algemeen heel snel in. En ik heb ook vaak het idee, uh, nou ja, als, wij, als we het eenmaal weten... en als we het dan niet als eerste publiceren, dat is altijd heel belangrijk. Je moet het als eerste, een ontdekking doe je niet als tweede. Per definitie doe je als eerste. Uh, en mijn mensen in het lab zijn wel eens een beetje bezorgd... dat ik het verhaal al vertel zonder dat wij onze paper in pres hebben legt ook een beetje druk op mijn lab. Hè. Dan moeten ze het ook snel af afwikkelen. Maar ik vind het ook, het, het laat ook zien aan de buitenwereld... Ja, dat je vertrouwen hebt in jezelf... maar ook vertrouwen hebt in, in alle collega's over de wereld. We gaan luisteren naar wat Gerlach Serfontaine zei. Die uh, was de bestuurder van wat nu heet... het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. En daar runde u uw eerste eigen lab. Nou, ik, ik herinner me dat heel goed. Het was in het restaurant van het oude Academisch Ziekenhuis... aan de al toen... Professor Baudieu, die was hoogleraar immunologie, naar me toe kwam en zei... ik heb een enorm talent in Harvard en die wil ik graag naar Nederland halen... maar ik kan niet betalen. De faculteit was toen vaak arm lastig. Uh, en wij hadden net een nieuw academisch ziekenhuis... En, en waren op zoek naar talent op allerlei gebieden. Zoals je ook bij een, bij een voetbalclub uh, soms roept van... Uh, nou, hebben we nog Messi's in de aanbieding en kunnen we die betalen? En, en Hans was zo iemand. En, en ja, hij had een aantal voorwaarden, Hans, om te komen... Uh, ja, dat ging over assistenten, laboratoriumassistenten en een stukje bench zoals het dan heet, hè, om onderzoek te kunnen uitvoeren. En natuurlijk zijn salarissen hebben we hem uh, gehaald. Dat was binnen twee minuten was het beslist. En even terug aan dat moment, want u zegt het is, was in twee minuten beslist. Hoe ja. was u zo overtuigd van zijn talent? Nou ja, dat, dat doe je dan toch op grond van vertrouwen van A, uh, zijn, zijn curriculum. Uh, je komt niet zo makkelijk in, uh, als postdoc in Harvard terecht, maar ook uh, laten we zeggen, wat een wat onderzoek uh, waar hij mee bezig was. En natuurlijk wat Rudy Belieu, ook oogleraar, over hem vertelde. En wanneer was het moment dat u dacht: ja, ik heb er goed aan gedaan om dit talent naar Utrecht te halen? Nou, dat hadden we vrij snel in de gaten, want er werd enorm aan hem getrokken. Een bekende uh, Piet Borst uit, het, uh, uit Amsterdam, NKI, die heeft vele malen pogingen gedaan. Uh, om hem uh, weer terug te halen. Of het buitenland, uh, ja, dat, dat speelde je ook wel een beetje uit, Hans. Hè? Dan, dan, dan wilde je wel wat erbij. Of het de onderzoeksgroep was, was groter. Maar uh, ja, ik liet hem niet gaan. Uh, want je voelde, dat, dat, dat is toch een kernhoogleraar uh, die we graag wil behouden. Maar de, de, je merkt het vaak aan, aan de belangstelling en aan, aan de kwaliteit van de publicaties. Hij uh, is nu voorzitter van de KNW. Ja. Wat denkt u dat hij voor de academie kan betekenen? Ja, ik denk dat Hans met name toch aandacht zou vragen voor euh, we zeggen de, de, de condities waaronder de wetenschap euh, kan floreren. En ik zou het aardig vinden, maar natuurlijk een wensje dat ik al heel lang heb, dat het NKI, wat ook een prima instituut is in, in, in Amsterdam, zou fuseren met het Hubbard-lab. En dan kan hij natuurlijk een rol spelen. Ja, een heel concreet eh, verzoek of het Nederlands Kankerinstituut niet met dat lab kan fuseren, kwam van Gerda Gservantene. Ik denk dat de KNW daar niet over gaat, nee. nee dat, uh, um, nu gaat u bestuurder worden uiteindelijk... maar uh, u wilt ook wel weer terugkeren naar, naar uw vakgebied. Wat hoopt u eerst nog te bereiken bij de KNW? Heeft u, heeft u een agendapunt? Ja, nou, dat is wel heel hard nagedacht door mij... in, in samenspraak met het, met het zittende bestuur... Uh, uh, die mij voorgedragen hebben... Um, en er komen een paar punten naar voren. Ik denk dat het heel acuut is dat, uh, nou ja, alles zoals alles op dit moment in Nederland onder druk staat financieel, uh, dreigt de wetenschap te veel veren te gaan laten. Uh, dat is een heel grote zorg. Dus we moeten denk ik met allen ervoor zorgen dat de bodem niet onder wetenschap uitvalt. Uh, ja, ik denk dat we ook goed moeten kijken naar het innovatiebeleid zoals het nu gevoerd wordt. Het, wat er gebeurt is goed, maar is heel erg gericht op... Technologie op, op wetenschap voor economische activiteit. En er is natuurlijk veel meer binnen de wetenschap wat belangrijk is. Wetenschap voor wetenschap, wat we basale wetenschap noemen. Het uh, alpha de maatschappelijke problemen die we op kunnen pakken en op kunnen lossen met wetenschap. Kortom, we hebben het eerst gehad over wat maakt iemand een goede wetenschap. Dat is deels ook wel gewoon beleid. Iemand wordt ook wel een goede wetenschapper doordat er gewoon geld ja, is. En nou ja, weet je als, je, als je zo lang meedraait en je ziet. Kijk, als jij met een beetje geslaagd bent in de wetenschap, dan zie je natuurlijk heel veel. Je wordt vaak gevraagd op congressen. Je spreekt collega's over de hele wereld. Je ziet hoe Azië opkomt. Je ziet hoe instituten in Amerika gerund worden. Uh, hoe uh, Zuid-Europa moeite mee heeft om, om die hiërarchie uh, los te laten en, en een meer persoonlijke uh, wetenschap op te zetten. Uh, bovendien, uh, ja, je ziet ook hoe succesvolle wetenschap op, op, op groepen of op individueel niveau. Tot stand komt. Dat zien onze Nederlandse bestuurders niet. Want Die willen gewoon een uitkomst. Ik denk ook niet dat, dat, dat de president. Een, ik weet niet wat daarmee is, maar dat moet je niet zien als een bestuurder. Nee, is ook niet zo. En ik denk dat. Uh, onderstreep echt wat Hans zegt, dat uh, het belangrijk is dat we in Nederland uh, het duidelijk maken van uh, hoe wetenschap werkt. En ook hoe topwetenschap werkt. Uh, wat daar de stimulerende factoren zijn. Dat is niet alleen maar geld, dat heeft ook te maken met. Uh, ja, wat ik al zei, goede open structuur. Uh, niet te veel sturing van bovenaf. En... Ja, er is eigenlijk niemand beter dan de wetenschapper zelf om uit te leggen van uh, wat werkt. Want maar daar confrontatie... zijn bestuurders bang voor. Want die, die willen, ja, als ik jou geld geef, dan wil ik wel van tevoren weten wat eruit gaat komen. Ja, ze willen succes. En ik denk uh, dat uh, dat betekent dat je een aantal blokkades moet overwinnen. En de ervaringsdeskundige daarin is de onderzoeker zelf. Die, die loopt iedere dag tegen dat lab of voor dat schoolbord. Keihard tegen die. Uh, tegen die uh, blokkades aan. Het is veel confronterender om onderzoeker te zijn... dan beleidsstukken te schrijven, want dat papier is geduldig. En ik denk, die directe ervaring van de wetenschappers... Uh, die ook binnen de KNW, denk ik, doorklinkt... Uh, die boodschap is gewoon heel erg belangrijk. Want uiteindelijk zeg maar, hebben we allemaal hetzelfde doel. We willen gewoon dat uh, het goed gaat met de wetenschap... dat het goed gaat met Nederland. En ja, we hebben natuurlijk een land met een fantastische traditie hierin. Uh, ik denk dat uh, het is... Klei, het is een klein land uh, in de wereld. Maar het is een groot land in de wereld van de wetenschap. Dus we verdienen gewoon eigenlijk het beste systeem ter wereld. Heeft u een advies voor, uh, voor Hans? Nou, Mijn uh, belangrijkste advies zou zijn... Uh, blijf vooral heel erg dicht bij de, die ervaringen die je zelf hebt gehad. Uh, want die zijn van onschatbare waarde, denk ik, uh, voor het beleid. Uh, uh, dat iemand uh, zoals hij uh, op zo'n zo niveau... Uh, in dit belangrijke vakgebied kan functioneren... en gewoon met eigen ogen heeft gezien wat werkt en wat niet werkt. Uh, breng die boodschap over en, en, en geniet ook, uh, uh, wat ik heel erg heb gedaan... van al die andere takken van wetenschap... waar je dan wel zelf niet in kan meespelen. Maar dat is natuurlijk ook net een beetje als voetbal. Je kan wel enorm genieten van uh, ook vanaf het stadion, van een hele mooie wedstrijd. En, uh, en het leuke vind ik dan dat uiteindelijk in al die verschillende wetenschapsterreinen... Uh, ja, die fascinatie, en, uh, dat is eigenlijk universeel. Dat, daar kan je eigenlijk ook zo weer contact mee maken. En dan nu echt helemaal fulltime terug naar het vak. Nooit echt weg geweest, dus daar moeten we ook niet, niet, niet flauw over doen. Maar nu weer echt, echt onderzoeker worden, of meer nog dan nu. Wat hoopt u nog eens een keer te ontdekken? Is, is dat te zeggen, of, of weet u dat zelfs <lacht> nog niet? ja heel onbescheiden hoe de wereld in elkaar zit okay. uh, en dat in een mooi artikel samengevat ja en ik nou ja kijk er zijn uh, in de geschiedenis van de fysica uh, uh, waar, waar wij we kunnen zeggen maar, onze problemen zijn spaarser en, uh, maar dan soms zijn de oplossingen ook wel weer uh, hebben ook wel iets enorme schoonheid uh, er zit minder ruis eigenlijk in mijn wereld uh, ja één keer meedoen met nog zo'n hele grote stap uh, dat lijkt me, lijkt me geweldig. En ja, dat, natuurlijk fantastisch als je zelf een bijdrage daarin kan leveren. Maar als het gewoon uh, jonge collega's in mijn omgeving zijn die dat doen, die dat gaan doen, dan ben ik er even blij mee. Zijn die stappen nog uit te leggen? Het is natuurlijk heel ingewikkeld. We zien heel vaak op het journaal het Higgs-deeltje. Ja. Dat is dan nog wel misschien te begrijpen. Maar... Ik denk het wel. Ik, het leuke toch ook weer van dat de tijd in je voordeel werkt. Uh, je ziet bij wijze van spreken die quantumtheorie. Ja, mensen zoals Boor die, die, die lagen daar echt in bed te woelen van hoe zat het allemaal. En mijn studenten nu die doen dat eigenlijk redelijk, redelijk vanzelfsprekend. En die, die zien gewoon die verschijnselen met hun eigen ogen... En uh, dus uh, gelukkig heeft, hebben we gewoon in de wetenschap de, de gelegenheid en de, de mogelijkheid... om toch altijd weer zo eenvoudig te maken... dat die volgende stap uh, weer uh, in de menselijke maat is. En misschien ook wel omdat het, dat het waar is dat het dan begrijpelijker wordt. Ja, dat is natuurlijk uh, Ik uh, mooi of... dat je het woordje dat zegt. Van, ja, omdat het waar is, kijk de natuur zelf... Die, uh, soms is de, de manier hoe het in elkaar zit ook in zekere zin de eenvoudigste manier... Maar ja, dan moet je wel heel lang nadenken om te zeggen van... oh, het is eigenlijk heel erg eenvoudig. Dus uh, of je dat echt op een beeldende manier kan overdragen... dat is, uh, ja, ik, ik denk dat het kan, maar je moet toch wel altijd ergens wat water in de wijn doen. En zeker in mijn wereld is de, ja, de ultieme verklaring is een wiskundige formule. En die mag ik dan niet gebruiken. Dus dat is nee, omdat het, een dat, beetje. We zijn, we zijn veroordeeld tot de taal in woorden en het is een taal in informatie. Ja, en dan, dan gebruik je metaforen en beelden die, waar we mensen, denk ik, zien ze dan wel de ogen oplichten. Oh, zo zit het. Maar dan wil ik eigenlijk zeggen, ja, maar zo zit het eigenlijk ook niet helemaal. Dus je moet het... ook niet daarin door, te ver in doorgaan. En ja dat. dat, dat dat blijft uh, soms lastig. En wat je soms makkelijker over te brengen is, is je eigen fascinatie. En hoe moeilijk het is en hoe belangrijk het is. Uh, dat mensen daarna een, een som kunnen maken over het hicksdeeltje. Dat, dat denk ik niet. Hans Klevers, is, is dat in, in, in uw vak hetzelfde eigenlijk? Dat het uiteindelijk niet echt uit te leggen is met stamcellen. Want dan zeggen we, ja, het is een onbeschreven cel. En die kan je ook weer wissen zoals je een cassettebandje wist. En dan kan het alles worden. Maar... Waarschijnlijk is dat niet ik echt de denk, waarheid. Ik denk dat het veel concreter is dan, dan, dan wat Robin ja. zegt. Een cel is een cel. En een cel ik, ik, zie dat ik, ik, ik illustreer mijn verhalen, wetenschappelijke verhalen vaak met animatiefilmpjes. En dan blijkt me als je dat voor moleculen doet, dat mensen het al heel moeilijk vinden om, om, om een eiwitmolecuul, wat een, wat een molecuul als enzym omzet. Maar een cel, daar hebben de mensen, mensen een beeld bij. En die zien er ook echt zo uit. En een celdeling is een celdeling. En die zie je onder de microscoop gebeuren. Dus alles vanaf het niveau cel, celorganel en daarboven en groter, dat kun je gewoon... dat is haast een soort loodgak, lo, loodgieterslogica. En dat is ook zo. Heerlijk, ik denk dat je, Het is vaak heel moeilijk om... Hè, als je iets onderzoekt, om uit te vinden hoe het werkt. Maar in mijn ervaring is de oplossing altijd simpel... en kan je aan je moeder uitleggen. Gaat u nog eens een Nobelprijs winnen? Uh, dat weet ik niet, maar ik denk ook niet... dat wij hier aan tafel daarover gaan. Maar u heeft baanbrekend werk gedaan... met, uh, met bepaalde darmcellen bijvoorbeeld. Met bepaalde stamcellen. Ja, uh, of is dat nog niet. Nou, een Nobelprijsniveau? Nobelprijs is, een Nobelprijs wordt gegeven voor uh, iets wat uh, in ons vak... waar 30 jaar terugkijkend uh, achteraf gezien enorm baanbrekend is geweest. Uh, ik weet niet of ons aan uh, op dit moment of ik onze ontdekkingen in die klasse zou scharen. Wat denk ik belangrijker is, dat je dat je wel dat je werkt in, in een omgeving waar mensen dit soort ontdekkingen doen. En ik, denk, ik weet ook niet zeker of, die, of degene die dan uiteindelijk... die Nobelprijsontdekking doen en hem misschien ook nog krijgen... ook of die nou beter waren dan, dan die andere 50 die in dat veld bezig waren. Maar het, om mee te doen in zo'n veld, dat is eigenlijk het bijzondere... Robert Dijkgraaf, ooit een, zeg gewoon ja, waarom ook niet? Denkt u dat u ooit een Nobelprijs krijgt? <laughs> ik weet eigenlijk wel zeker van niet. Omdat, wat uh, uh, ik al zei, van, uh, die Nobelprijs gaat over een ontdekking... die echt in de natuur aanwezig is. En daar, daar zitten wij gewoon met onze theorieën van die, van die experimenten... die dat dan toch moeten verifiëren, zitten we ver weg. Dus dat zou dan misschien wel postuum over vijf, 500 jaar moeten zijn of zo. Dat, uh, en dat kan niet. Uh, ik, ik, ik ben wel helemaal met, met uh, Hans eens dat het wel geweldig is om in je directe omgeving. Uh, we hadden dat al over Geert het Hoofd, maar ook mijn andere collega's waar ik samen heb gewerkt. dat wel hebben gedaan. En wat je dan ook ziet is dat ze soms op een. Ja, die, die Nobelprijs wordt dan 30 jaar inderdaad later uitgereikt. voor een, een, een berekening waar iedereen een plusteken had, maar ja, zij hadden een minteken. En dan denk je, ja, dat, was ook, uh, dat zag er toen helemaal niet spectaculair uit. 30 jaar later is dat dé manier. Hoe de kerndeeltjes bij elkaar worden gehouden. Dus het aardige toch is eigenlijk van dat uh, op het moment dat je die echt in het midden van de, in de hitte van de strijd, uh, van het onderzoek, zo'n zo ontdekking doet, dan is het uh, uh, eigenlijk uh, ja, uh, heel alledaags. En pas achteraf uh, gaat dat hele grote proporties krijgen. En het is eigenlijk veel leuker om daar bij het begin aanwezig te kunnen om, zijn. Om bij de hitte ja. te zijn. Ik wens jullie allebei heel veel succes in jullie uh, nou ja, volgende stappen. Robert Dijkgraaf en Hans Klevers. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zondag zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks op deze zender het journaal en Holland Doc Radio. Onze website www.labyrinth.nl of via wetenschap24.nl En we sluiten af met een uh, toepasselijke plaat van Sam Cooke, A Wonderful World.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 Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Daar gaan 2012. Van de tweede paal. Daar is Duggers. Die komt. Oh, met de redding niet van Vermeer. Het publiek staat op de banken. Het is 2-1 voor Ajax. De allerlaatste kant. Volg de strijd om de schaal. Van minuut tot minuut. Spannend blijft het tot de laatste seconde van deze wedstrijd. Luister, radio 1. Ajax is blij, maar groot feest is pas later. Het nieuws van alle kanten.